Bij Monika in huis, dat heb je nu wel in de gaten. Haar vader en haar moeder hebben zien en die wonen niet meer samen. Dat vonden wij wel geef, daar had je nooit wat van gemerkt als wij daar kwamen.